8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1 journaal de zoektocht naar chemische wapens. En het overleg tussen Rusland en Amerika over die wapens. Maar ja, er ligt ook nog zo'n brief op tafel. En dan zijn er nog de excuses van Nederland. Daarover hoort u ook in het NOS journaal. Dit is Mark Visser. Ja, de ambassadeur in Indonesië heeft namelijk excuses aangeboden... voor alle standrechtelijke executies in het voormalig Nederlands-Indië. Officieel aanbieden van de excuses is een onderdeel van de schikking... die Nederland trof met de weduwe van zuid sulawesi Hun mannen werden in 1946 en 1947... door Nederlandse militairen standrechtelijk geëxecuteerd. De weduwe waren niet bij de bijeenkomst omdat ze te oud zijn... zegt correspondent Michel Maas. Dus er zat een handjevol familieleden van die weduwe op de voorste rij... En daarachter werd de ruimte gevuld door medewerkers van de ambassade. Als die familieleden er niet waren geweest zou je bijna zeggen... dat het was alsof de ambassadeur de excuses in het luchtledige uitsprak. De Russische president Poetin uit in een ingezonden brief in de New York Times... felle kritiek op het buitenlandbeleid van president Obama. Hij vindt het alarmerend dat Amerikaanse militaire interventie... in conflicten normaal is geworden, zegt correspondent Wessel de Jong. Hij zegt dat het Amerikaanse buitenlandse beleid gebaseerd is op geweld... en dat hij maar ten strijde strekt met een beetje bij elkaar geraapte coalities... zich niet meer aan internationale normen houdt. En dan eigenlijk als klap op de vuurpijl zegt hij... Uh, Obama opereert volgens het principe wie niet voor ons is, is tegen ons. Poetin waarschuwt Amerika nogmaals zodat het land alleen kan ingrijpen in Syrië... met de goedkeuring van de VN. Straks in het Radio 1 Journaal meer over de brief... met Rusland-correspondent David-Jan Godfra.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 Verder denkt justitie andere zaken te hebben opgelost door het onderzoek naar de moord op Wiels, zegt correspondent Dick Draaier. Het Openbaar Ministerie is gestuurd op nog drie andere liquidaties. Die zouden inmiddels zijn opgelost binnen dat onderzoek. Maar wie dat zijn en of de daders die nu zijn omgekomen in de zaak van Wiels, of die daar ook bij betrokken zijn, dat kon men dan weer niet zeggen. In het centrum van Groningen heeft gisteravond brand gewoed in een café met feestzalen. Er vielen geen gewonden, maar gasten van een bruiloftsfeest dat er werd gehouden, moesten abrupt het complex uit. Ik hoorde eigenlijk van Maarten, dus nu mijn man, dat er rook was. En uh, hij was toen al bezig met, uh, met uh, spullen weg te brengen en uh, cadeaus en zo. Het een raar einde van deze dag. Mensen zullen het in ieder geval niet vergeten. Maar het bruispaar en de gasten konden hun feest doorvieren in een ander café in Groningen. In de noorden veel zon, overwegend droog. In de zuidelijke helft van het land een enkele bui. Geleidelijk breekt ook daar de zon door. En het wordt maximaal 19 graden. Morgen begin zonnig, later bewolking en regen. Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Naarraad is eigenlijk een vrij normale ochtendspits. Niet al te veel bijzonderheden. 120 kilometer staat er nu. Uh, vertraging op de bekende plaatsen. Uh, wat opvalt is uh, ja, de lange file op de A16, Rotterdam richting Breda. Op bijna dezelfde plek waren drie aanrijdingen. Bij Zwijndrecht zijn daardoor drie rijstroken dicht. File begint nu vanaf knopen Ter Plein, is 8 kilometer lang. Verkeer op weg van Rotterdam naar Breda kan het beste omrijden vanaf Knopen Ridderkerk. Volgt dan eerst de Borden Zierikzee en dan Breda. Verder een vrij langere file, vrij ongebruikelijk, is de A50 als richting Arnhem. Daar staat bij Renkum 6 kilometer.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 Houd totaalglas, laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828. Als ondernemer werkt u niet standaard van 9 tot 5. En zit u dus ook niet van 8 tot 10 ontspannen voor de televisie. Daarom krijgt u bij een tweejarig office basisabonnement van Ziggo... nu gratis interactieve televisie. Zodat u zelf kunt bepalen wanneer u uw favoriete programma kijkt. Dus begin vandaag met nog leuker werken. En bel 0800 0640 of kijk op ziggo.nl slash zakelijk. Ja, zet maar weer aan hoor.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 En Marcel Ooster. En toen lag er opeens een brief van de Russische president. Ze zijn er van onder de indruk in Amerika. Vladimir Putin taking over the New York Times op-ed pages. To give his latest mission statement to the American people. En Putin kiest voor een scherpe toon richting Obama. Het is een open brief in de New York Times vanochtend. U hoorde het al: getekend. De president van Rusland, Vladimir Poetin. De president haalt erin uit: hard uit naar het buitenlandbeleid van de regering Obama. Wij gaan naar Moskou, de David-Jan Godfoy. David-Jan, wat zit hier achter? Waarom doet Poetin dit? Nou, hij doet het in eerste instantie, denk ik, om vandaag uh, druk uit te oefenen op de onderhandelingen die vandaag worden gevoerd tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, en zijn Russische collega Lavrov. Die praten in, uh, in Geneve over hoe het nu verder moet in, uh, in Syrië. Maar ik denk dat, uh, dat Poetin vooral ook gebruik maakt van het feit dat Obama-president uh, Obama... President Obama ...in verwarring is over Syrië. Hij weet niet precies wat hij moet. Althans, hij, heeft een, hij krijgt een steun niet voor uh, in, in de Verenigde Staten. En uh, Poetin heeft dat uh, haarscherp in de gaten... Bovendien heeft die, maakt hij gebruik van een internationaal momentum, eigenlijk, hij, Poetin. Want uh, vorige week tijdens de G20-top in Sint-Petersburg Sint Sint Sint hier in Rusland. Heeft hij uh, steun gekregen van bepaald niet onbelangrijke landen in de wereld. En China, India bijvoorbeeld. En een aantal andere landen. Bovendien staat de paus achter hem. En uh, de, de, de, de, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Als het gaat over het militaire ingrijpen waar hij tegen is. Dus dat alles bij elkaar, denk ik, is de reden waarom hij juist niet met deze brief ja, maar David Janne leest een beetje Obama de les. Geeft het aan dat Rusland en Amerika zo vlak voor dat overleg in Genève nog heel ver uit elkaar liggen? Ja, ze staan uh, zeker heel ver aan elkaar. Ik denk overigens wel, als je die brief leest en de scherpe kantjes er een beetje vanaf haalt, dat er niet zoveel nieuws in staat. En waar dat dan neerkomt, is dat Poetin zegt, militair ingrijping in Syrië zonder toestemming van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat, dat ruist in tegen het in internationaal recht. Dat levert alleen maar meer problemen op. Maar er zijn, ja, er zijn grote problemen. Bijvoorbeeld, als het gaat over de positie van, uh, van president Assad, hè, de Syrische president. Uh, de Amerikanen willen hem weg en die willen hem terecht laat laten staan voor het uh, internationaal strafhof uh, in Den Haag. Uh, Assad is een uh, betrouwbare uh, bondgenoot van, uh, van de Russen. Die wil hem daar laten, uh, laten zitten. Dus dat is een van de dingen waar ze het uh, absoluut over, over oneens zijn. Verder wil de Amerikanen in een resolutie uh, van, de van de Veiligheidsraad... ...graag dat er uh, uh, in ieder geval iets over militair ingrijpen komt... Als de partijen er niet uit kunnen komen, nou, daar zijn we dus ook heel erg op tegen. Ja, en verder moeten we nog een keer natuurlijk proberen om, om te bedenken hoe je in Vredesnaam chemische wapens in Syrië onder internationaal toezicht stelt. Hoe je ze vernietigt in een land waar volop oorlog aan de gang is. Dus alles bij elkaar uh, wordt dat geen makkelijk gesprek in, uh, in Genève vandaag. Nee, nee, dat kun je wel stellen. Zoveel vragen, zoveel onzekerheden. Er zijn ook veel deskundigen die zeggen deze besprekingen zullen mislukken. Robert van der Roer zei het gisterochtend nog bij ons. Weet jij hoe heeft Rusland zich daarover uitgelaten of Poetin hoe ze zich gaan opstellen als deze besprekingen mislukken? Nou, Poetin zelf heeft daar niet zoveel over gezegd. Nogmaals, er zijn hier wel gedachten over, zeker. Uh, een van de dingen is dat, uh, dat Rusland best eens een keer uh, zeg maar, wapenleveranties die uitgesteld zijn eerder dit jaar zou kunnen hervatten. Dan gaat het naar dan gaat het name om een uh, luchtafweersysteem waarmee kruisraketten en vliegtuigen uit de lucht gehaald kunnen worden. Um, verder is, is een van de punten die hier naar boven komt uh, dat de Russen het, de Amerikanen logistiek heel lastig kunnen maken als het over Afghanistan gaat. Want veel van de troepen en het materieel dat daar wordt ingezet, of dat het land uit moet dat loopt via, via Rusland. Nou, als de Amerikanen zich volgende, volgend jaar terug gaan trekken uit Afghanistan, dan kan dat een enorm logistiek probleem gaan opleveren. En tot slot, ja, wordt er ook uh, gefilosofeerd over het feit dat Rusland misschien wel eens de waterleveranties aan Iran zou kunnen verhogen... als, uh, mm. als er onverhoopt uh, de, deze onderhandelingen gaan, gaan mislukken en uh, er gewapend ingegrepen gaat worden. Ja, en uh, waterleveranties aan Iran, daar zitten de Amerikanen natuurlijk helemaal niet op te wachten. Nee, nou... Hoe dan ook lijkt dit, zo lijkt het tot meer instabiliteit. David-Jan Godfra, vanuit Moskou, dankjewel. je We gaan het erover door met defensiespecialist van instituut Klingendaal. Coco Hoe beoordeel jij nou de brief van Poetin... en ook nou de toon die hij bezig? Nou, ik ben het helemaal met de vorige spreker eens. Dit is een publiciteitsoffensief van Poetin... waarin hij probeert te poseren als de vredesduif. De man die, altijd, die nu met de diplomatieke oplossingen komt... terwijl Obama hem eigenlijk nog een beetje dwars zit... Uh, door, door steeds maar over die militaire ingreep te willen blijven praten. Het is dus een schot voor de boeg voor de onderhandelingen vanmiddag... van Denkerom, die VN-resolutie uh, waar we over gaan praten. Daar moet niet een nadrukkelijke verwijzing naar geweld... eigenlijk helemaal geen geweld wat Poetin betreft in voorkomen. Uh, en dat, dat legt dus wel een zware hypotheek op die onderhandelingen van vanmiddag. En verder denk ik dat in die brief... Uh, ja, dat die brief hem in het verkeerde keel had, is geschoten... vanwege de Amerikaanse claim op exceptionalisme. Wij zijn een bijzonder land. Wij staan boven de wet. Wij mogen altijd ingrijpen wanneer we vinden... dat het in het belang van de wereldvrede is. Wij zijn een bijzonder land. En dat is Poetin waarschijnlijk heel slecht bevallen. Ja, want dat heeft hij vervolgens beantwoord met de zin... dat uh, God iedereen gelijk geschapen heeft. Hè? Dus hij haalt daar onze lieve Heer ook even bij. Uh, hij houdt daar ons lieve heer bij, zelfs in de slotzin. En dat, uh, dat, dat wijst erop dat, dat, dat de Russen ja, echt gelijkwaardigheid in dit geval eisen. En het helemaal niet zien zitten dat Obama toch weer eventjes zegt... we zijn een bijzonder land, wij kunnen altijd nog iets anders doen... dan de rest van de wereld. Ko, wat houdt het plan uh, in waarover nu gesproken wordt? De, dat moet natuurlijk nog het, het een en ander ingevuld worden. Maar het is ons niet helemaal duidelijk. Gaat het nou over het vernietigen van chemische wapens... of het onder toezicht stellen? Wat, waar hebben ze het over? Nou, uiteindelijk over vernietigen. Maar het kan nooit van de ene dag op de andere. Als je kijkt hoe lang andere landen erover hebben gedaan om hun chemische wapens te vernietigen, dan volgt er onvermijdelijk eerst nu een periode van onder stellen. Uh, Irak heeft het drie jaar geduurd om alle chemische wapens werkelijk op te sporen en te vernietigen. Libië is al negen jaar bezig. Uh, vergeet Rusland en de Verenigde Staten zelf niet, die hebben. Uh, ook een handtekening onder dat chemische wapenverdrag gezet. En die doen er al twintig jaar over. Die zijn al bijna nog niet eens op de helft... Mm -hmm. met het vernietigen van al hun voorraden. Dus er rijst hoe dan ook in Syrië het probleem, als het al lukt... Uh, uh, wat, wat gebeurt er de komende nou ja, pakweg vijf of tien jaar? Want dan zullen die chemische wapens nog niet allemaal vernietigd zijn. Nee, en ondertussen moet er een, een vrij heftige burgeroorlog. Uh, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Om wapens te gaan verplaatsen... Uh, installaties te gaan bouwen... daar waar die wapens vernietigd kunnen worden. Is dat mogelijk als er zoveel geweld plaatsvindt in een land? Nou, Het zal natuurlijk enorm lastig worden. Er zijn bijna geen precedenten. Kijk, in Irak... Uh, ging het ook al niet makkelijk. Daar werd ook natuurlijk uh, ja, tegengewerkt. Er woedde niet zo'n hevige burgeroorlog. Libië is wel enigszins vergelijkbaar, want daar is... Uh, nadat Gaddafi ze in 2003 had toegegeven... dat die chemische had, is er uh, ja, een hoop gedoe geweest. Maar zodra de, de, de opstand er echt uitbrak in 2011... is het werk ook onmiddellijk twee jaar stilgelegd. Dus er, men moet daar iets op vinden. Dus dit kan bijna niet gebeuren zonder uh, uh, corridors te scheppen... die door iedereen nog maar geaccepteerd moeten worden... waarin uh, die transporten zich veilig kunnen bewegen... Er moeten garanties zijn voor de troepen die die chemische wapeninspecteurs zullen beschermen. Uh, dat maakt dit tot een vrij unieke en, en, en uh, ja, bijzonder gevaarlijke onderneming. Ja, en dus, maar ja. het kan technisch wel. Laten we niet al te somber zijn hierover. Nee. Nou. Maar, maar je bent dus wel afhankelijk ook van de medewerking, van het regime van Assad. Ja, absoluut. Maar dat schept misschien ook juist de hoop... dat als het lukt, dat hij inziet dat uh, ja, dit geen, geen wasse neus kan blijven... zonder dat soort toezeggingen, zonder dat soort medewerking. En dan is maar de vraag of ook de milities bereid zijn... Uh, straks mee te werken aan het uh, uh, ja, vrije optreden... ongehinderde optreden van de inspecteurs. Niet vergeten, het vorige week al... Uh, de inspecteurs ook een keer beschoten zijn... Uh, toen ze nog eventjes in Syrië waren. Men denkt wel dat dat scherpzoekers misschien waren van Assad... maar dat kunnen net zo goed natuurlijk uh, militieleden zijn... die het, uh, die het uh, de inspecteurs ontzettend moeilijk willen maken... en die misschien zelfs uh, wel over de schouder meekijken met de inspecteurs... omdat ze denken van, hé, hey, zij gaan naar een chemische wapenopslagplaats... ook interessant voor ons, laten we meegaan. Kokolijn, defensiespecialist van Klingendaal. Hartelijk dank voor de analyse. En zo dadelijk in onze uitzending, de dure kinderopvang jaagt mensen weer naar huis, dat zegt de FNV. Mijn Remmers zoekt het uit vanochtend. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Kwart over acht geweest. De afsluitdijk is vooral in het midden van niks. Water, wind en weg. Maar gisteravond veranderde het vluchthaventje Brezandijk, halverwege de dijk, in een theater. Een drive-in voorstelling, leegwater, van Bert Visser ging er in première.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 Energie! Maar dat stuit op verzet van een lokaal vissersgezin. Zo gaat het, zo zal het altijd gaan. Een visserman zal altijd blijven staan. Dames en heren, het visser in de regen leeg Alleen, dat krijg je dan wel als je de hele avond autoradio laat staan. Leeg Huckie, meneer. Leeg accu inderdaad, ja. Starthulp uh, aan deze kant. Er is rekening ja. mee gehouden. Ja, daar hebben we ook een rekening mee gehouden. Er zijn startkabels aanwezig. Ja, ja, ja. ja. Starthulp nodig bij uh, hokje 13. ja. Ja, dat heb je soms. Lege accu's. Jolanda van der Velden. Zie jij er een paar? Lege accu's? Nee, maar wel nog... de drie rijschokken dicht op de A16... van Rotterdam naar Breda. Dat had te maken... met drie aanrijdingen. Uh, misschien ook een lege accu... maar in ieder geval een vrachtwagen met pech... op de A28 als ze richting Groningen. Bij Groningen-Zuid zijn twee rijschokken dicht. Er staat nu 9 kilometer file... vanaf Fries. En een aanrijding als laatste... op de A59 als richting Zirkzee. Tussen knooppunt Hoijpolder en Terheide 7 zeven kilometer. Dit is het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 Wanneer houdt u met de Twilight Zone? Het is zeven minuten voor half negen. Ja, uit die plaat. Het wordt voor aankomende studenten makkelijker om HBO-studies met elkaar te vergelijken. De Vereniging van Hogescholen heeft een studiewijzel ontwikkeld waarin van de meeste HBO's te zien is hoe tevreden de studenten zijn. Hoeveel eerstejaars er zijn en hoeveel er doorstromen naar het tweede jaar. Ook is te zien hoe groot de kans is dat je na een bepaalde opleiding aan een baan komt. Studie in cijfers heet het hulpmiddel en de presentatie was in Zwolle. Welkom bij Windesheim. en ik mag u welkom heten in het uh, ontzettend mooie gebouw X. Uh, we zijn hier uh, voor de onthulling van studie in cijfers. En wat mij betreft is dit een uh, enorme stap geweest hè, van vier hogescholen die dat vorig jaar deden. 27, zeg maar, driekwart van de hogescholen nu in uh, 2013 die nu meedoen. Volgend jaar, wat mij betreft, allemaal. Hartelijk dank. Ik ga in gesprek over wat dit allemaal betekent voor studenten en scholieren. Ge Ik ben Gijs Kool van het Landelijk Accepteer Scholieren, het LAX. Is dit iets waar de student wat aan heeft? De toekomstige student? Nou, wij als LAX denken uh, absoluut dat de toekomstige student hier veel aan gaat hebben. Uh, omdat het gewoon een ontzettend fijn en transparant overzicht is uh, wat het makkelijker maakt voor de scholier om keuzes te maken. Bovendien staat studentenvredenheid. Het aantal eerstejaars staat een opleiding. Er heeft. staat ervaren contacttijd van de eerste jaar. Dus een opleiding kan wel zeggen dat er een aantal contacttijd is. Maar wat wordt er ervaren? En zo wordt er echt een objectieve bijsluiter geboden. Tom Graaf, de voorzitter van de vereniging hogescholen. Weer even tussen de studenten. Um, gaat dit ervoor zorgen dat er dat studenten wel weten waar ze aan beginnen? Want vaak is dat niet het geval natuurlijk. Nou, We vinden dat we met de studentenorganisaties die dat mede hebben ontwikkeld... wel een oplossing bieden voor een, een probleem dat we herkennen. is natuurlijk niet het enige. Je moet ook zorgen dat je uh, als student gemotiveerd bent. Je moet gaan kijken, je moet op uh, inloopdagen komen kijken. Hogescholen bieden ook begeleiding aan, ook al voordat mensen gaan studeren. Allemaal om ervoor te zorgen dat studenten zo goed mogelijk hun keuze kunnen maken en ook de juiste keuze maken. Want de uitval in het eerste jaar is vaak te hoog. En dat is zonde voor de studenten, niet goed ook voor de hogescholen en eigenlijk ook niet voor de samenleving. Uh, ik, ik, ik denk dat dit een hele mooie aansluiting is op uh, wat, wat scholen zouden moeten, moeten bereiken. Scholen zouden hier na, na, naartoe moeten werken. Dat het voor leerlingen straks makkelijker is om uh, die stap van de middelbare school naar het hoger onderwijs te maken. En dat begint eigenlijk al op die middelbare school, al heel vroeg, dat je weet waar je talenten liggen, waar je interesses liggen. Met een goede beroepskeuze ja. kom je bij de goede school uit en dan kun je met deze studiewijze nog kijken naar welke school je wilt. Ja. Uh, wij als LAX zouden eigenlijk graag zien uh, dat het loopbaan oriëntatietraject begint in klas 1 uh, en eindigt uh, bij het eindexamen. Waarbij we uh, telkens kleine stapjes uh, toevoegen in dat traject, waardoor de keuze steeds makkelijker wordt voor de scholier. Ga jij studeren? Uh, ik zit erover te denken om uh, een opleiding fiscaal recht te gaan volgen. Dat is wetenschappelijk onderwijs, dat valt nog niet onder het hbo? Uh, dat is inderdaad uh, universitair onderwijs. Ja. Dus je hebt aan deze studiewijzer, aan, aan deze ja, studiebijsluiter heet het dan, heb je eigenlijk nog niks? Uh, nu momenteel eigenlijk nog niet. Uh, als slag zouden we dit uh, ook heel graag uh, op het wetenschappelijk onderwijs uh, naar voren zien komen. En wat ook goed nieuws is dat ik heb begrepen van de voorzitter van de club van universiteiten, dat alle universiteiten hebben besloten ook mee te gaan doen. En dat betekent dat we over niet al te lange tijd 100% dekking hebben... dat alle opleidingen in het hoger onderwijs onder um, studie en cijfers vallen. dat je dus overal kan zien wat voor contactenuren, hoe is de studentenvredenheid... en dat dat allemaal goed met elkaar vergelijkbaar is. Tom de Graaf, de voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Voorheen was dat de HBO-raad. Nu dus al voor de meeste HBO's en in de toekomst ook voor universiteiten. De studentenwijzer in een bijdrage van Menno R. Meijer.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 Samen succesvol sociaal ondernemen. Schade? Welke schade? Denk niet langer aan schade dan nodig is. Kijk op absautoherstel.nl Vertrouw de en snel. ABS Autoherstel. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de nieuwe concerten voor dit seizoen. Ervaar het zelf.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 Half negen, tijd voor het NOS Journaal. Mark Visser. In de New York Times heeft de Russische president Poetin... in een ingezonden brief president Obama aangevallen. Hij vindt het alarmerend dat militaire interventie... in conflicten normaal is geworden voor de VS. Volgens Poetin zien miljoenen mensen de VS niet als democratisch voorbeeld. Poetin waarschuwt Amerika nogmaals dat dat land alleen kan ingrijpen... in Syrië met de goedkeuring van de VN.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 De gesprekken tussen KPN en het Mexicaanse Amerika Mobiel over de overnameplannen zijn in volle gang. KPN noemt de gesprekken in een persbericht constructief. Er Wordt gepraat over de financiële en niet-financiële zaken. KPN zegt dat de uitkomst van de gesprekken nog niet duidelijk is. Ouders gaan minder werken omdat de kinderopvang steeds duurder wordt... zeggen de NVV en de Stichting voor Werkende Ouders. Een op de vier oude paren heeft uren ingeleverd, meestal zo'n vijf tot acht uur. Het merendeel zou de hoge opvangkosten als reden opgeven.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 Hallo, hallo Lara. Wat verwacht jij voor vandaag en morgen? Nou laten we met vandaag beginnen. Droog weer vanaf de Schelling tot en met Drenthe. Uh, en dat hoort Groningen dan ook bij, want dat zit in de droge hoek met veel zonneschijn. Zullen we nu gewoon stoppen je... anders? <laughs> ja, dat zou je wel willen, hè? Ja, maar ik heb nog andere weer een aanbieding. Ja, dat dacht ik ook. Want ja. Uh, ja. als we dan meteen de, de stap naar het zuiden maken, daar hebben we wat meer bewolking en vallen nog een paar buien. Het is wel zo dat in de loop van vandaag ook in het zuiden de zon vaker gaat schijnen. En de temperatuur best aardig, 18 of 19 graden en niet te veel wind uit de noord- tot noordoostelijke richting. Ja, en dan hebben we eigenlijk de mooiste dag ook wel een klein beetje gehad, ben ik bang. Want vrijdag toenemende bewolking morgen. In de loop van de ochtend gebeurt dat al. En dan volgt er ook wat regen of motregen, Meest in het noordwesten van het land. Uh, voor de zaterdag waarschijnlijk gewoon een regendag. Zondag dan weer een wat langere, droge periode met een beetje zon. Maar dan zien we langzaam wel de temperatuur naar beneden gaan. Dus de opmaat voor Wisselvallig weer volgende week. Nou, gaan we het daar uh, uitgebreid met jou over hebben. Dankjewel Marco Volf. Nou daar, we bij Jolanda van der Velden met de verkeersinformatie. Marcel, het is ietsje drukker dan normaal op een donderdagochtend. 135 kilometer staat er nu. Er zijn nogal wat bijzonderheden momenteel. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt ter en en Zijnrecht 8 kilometer. Nog steeds zijn daar drie gewoon dicht na een aanrijding. De vies is omrijden via het knooppunt Hellegadsplein. Een kapotte vrachtwagen op de A28 als richting Groningen bij Groningen-Zuid 4 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een ongeluk op de A58 Tilburg richting Breda tussen Goorde en Gilze 5 kilometer. De linker rijschok is dicht. Een kapotte vrachtwagen op de A59 van Zirikzee naar Oost tussen Maden en Knoopend 6 kilometer. En als laatste een aanrijding de andere kant op. En daar staat dan tussen Knopend Hooipolder en Terheide ook 6 kilometer. De stichting Help Christenen in Syrië maakt zich grote zorgen... over de toestand van christenen in het gebied. In Syrië zijn dus, er ook in de vluchtelingenkampen. We spreken straks met de voorzitter. Balen! Um, van Middelburg tot Groningen, Zutphen tot Den Haag... Parklijn is echt overal, de lijst groeit nog gestaag. Parkeren met mijn telefoon, achteraf betalen... nooit meer bij zo'n automaat, Vloeken staan te balen...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 Goedemorgen. Het is 6 minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nu hoort het net al van Mark Visser. Een op de vier ouderparen heeft uren ingeleverd. Ga minder werken. Meestal 5 tot 8 uur. Want de kinderopvang is zo duur, mijn remmers. Ja, ik ben gelijk wakker, kan ik je wel zeggen, zeg. Wat zijn jullie nou aan het doen? Aan het trommelen. Ja. Ja, precies. Nou ja, goed. We zijn nu bij de blauwe duizendpoot. Is het druk op de blauwe duizendpoot? Ja, het is heel druk op de blauwe duizendpoot. Ja, maar zijn er ook minder ouders gekomen? Uh, we merken het wel een beetje, maar op zich is duizendpoot nog wel behoorlijk druk uh, Ik zie het, ja. Yeah. <laughs> ja, maar hier is ook Monika van der Meren. Zij is regio-directeur van SCON. Die hebben heel veel kinderopvangcentra verdeeld over het hele land. Zelfs in Drenthe tegenwoordig. Goed vertegenwoordigd, ook in Amsterdam, waar we nu zijn. Jullie merken het ook wat de vakbond bevestigt. Namelijk dat steeds meer ouders toch een deel hun baan opzeggen... omdat de kinderopvang te duur is. Dat klopt. Wij merken dat uh, ouders uh, of minder kinderopvang afnemen of uh, helemaal stoppen met het afnemen van kinderopvang. Ja. Ja, als gevolg van uh, vooral het duurder worden van kinderopvang. Nou is dat onderzocht hè, door de vakbond, jullie onderschrijven wat dat betreft die cijfers? Dat kunnen wij onderschrijven ja, dat zijn ja. cijfers die wij ook uh, aan de hand van intern onderzoek uh, kunnen ondersteunen. Ja. Vanochtend hadden we hem bij ons, Gijs van Dijk, hij is van het dagelijks bestuurder bij FNV Bondgenoten. En hij zei ook dat dat natuurlijk economische gevolgen heeft dat ouders uh, minder gaan werken omdat ze de kinderopvang niet kunnen betalen. En juist deze generatie uh, ouders met jonge kinderen, die hebben we nog jarenlang heel hard nodig... Uh, die moeten straks ook de vergrijzing uh, gaan opvangen, die moeten de arbeidsmarkt op. En die moeten nu ook vertrouwen krijgen dat er een overheid is die ervoor zorgt dat er goede kwalitatieve kinderopvang is. En daarom missen wij echt visie uh, van dit kabinet op hoe wil je dat nu gaan regelen voor de toekomst. Eén op de vier ouders die dus uh, nadenkt om te stoppen met werken omdat die kinderopvang te duur is terwijl minister Asje van Sociale Zaken een percentage van 13 hanteert. Hoe komt het dat de minister andere cijfers heeft dan de cijfers uit de enquête? Nou, de minister die kijkt, naar het, die kijkt in kolommen in uren. En wij zien dus dat juist de, de, in het kolom van uren, van, zeg maar vier, van vijf naar drie dagen, dat wordt als één groep gezien. En we zien juist in die groep dat ouders een dag. 5 tot 8 uur minder gaan werken. Dus dat haalt hij niet terug uit de cijfers, maar dat halen wij wel terug uit de enquête en uit de verhalen van, uh, van het land uh, die, die wij van ouders horen. En natuurlijk ook van... Uh, aan hoeveel ouders hebben jullie het gevraagd? Wij hebben deze enquête aan de 750, ouders, uh, uh, hebben we 750 ouders gevraagd. Ja, afgelopen zomer was dat hè? Ja, dat is afgelopen zomer. Ja. En als er niks verandert, gaan die cijfers nog toenemen, zeggen jullie? Ja, want uh, het, het vertrouwen is er niet, uh, de kwaliteit uh, holt achteruit. En daarom willen wij nu samen met wel op zoek naar een goede oplossing. En dit is mijn Gijs van Dijk van de FNV-bondgenoten die deze uh, enquête van de zomer hield... samen met de Belangenorganisatie voor werkende ouders. Achter mij wordt uit Dikkie Dik voorgelezen. Ondertussen, toch maar even terug aan het scon vragen... dat plan van uh, FNV-bondgenoten, dat zij zeggen... er zijn veel, veel verschillende potjes waar het geld uit moet komen. Herstructureer het, er ontbreekt visie bij het kabinet. Ja, ik denk dat het goed is en dat is natuurlijk ook iets waar wij als kinderopvangorganisatie met andere aanbieders over in gesprek zijn. Om de krachten daarin te bundelen en te kijken naar visie voor de langere termijn als het gaat om de combinatie van werk en zorg. Want, dat Want is het is niet goed word. dat ouders vrouwen met name ook hun baan weer op gaan geven omdat ze het niet kunnen betalen. Terwijl ik me wel afvroeg, als je toch een goede baan hebt met z'n tweeën, is het dan echt zo onbetaalbaar die kinderopvang? Nou, het is inderdaad behoorlijk opgelopen. Er zijn echt wel uh, gevallen bekend waarin die kosten gigantisch aan het stijgen zijn gegaan. Ja, een getal met 3-0 in de maand. Ja, inderdaad, dat soort bedragen. Uh, en je ziet natuurlijk ook dat het gewoon verschilt in uh, uh, ja, steden, randstedelijk gebied... De provincie, maar dat ja, ook wij zien dat niet overal de kinderopvang en de afname van kinderopvang op gelijk niveau blijft. Maar juist ook bij de lagere inkomensgroepen mensen eerder geneigd zijn om naar het informele circuit uit te wijken. En de tering naar de neering te zetten. Was het leven maar zo simpel als in het boek van Dikkie Dik. Maar ja. De harde werkelijkheid, hè? Een ja. tractatie van Louis gekregen. Nee, een traktatie. Een traktatie. Daar ben ik vol voor een traktatie. Louis, nou, vooruit dan. He? Ga je ook nog wat voorlezen, Marno? Dat ik kun ik je goed. Nou, ja, natuurlijk ga ik er wat voorlezen. Heel goed. Ja, hoor. goed. Mooi. Horen we zo weer van je over de kinderopvang. Het is daar een kwestie van rekenen. Terwijl in Genève vandaag gepraat wordt over de situatie in Syrië... naar inmiddels een brief van Poetin, gepubliceerd is in de New York Times... de Amerikaanse krant, gaat de strijd in het land zelf gewoon door. George Hanna, voorzitter van de stichting Help Christenen in Syrië... heeft daar de afgelopen tijd veel van gezien... tijdens zijn reis langs de vluchtelingenkampen in Syrië. Meneer Hanna, welkom in onze uitzending. Ja. Goedemorgen. Hoe is de situatie van Syrische christenen over de grens? Wat heeft u gezien? Wat ik eh, voornamelijk heb gezien is dat uh, heel veel Syrische vluchtelingen... eigenlijk verspreid zijn over Zuidoost-Turkije. Uh, ze verblijven in uh, huizen die eigenlijk uh, ja, niet bewoonbaar zouden moeten zijn. Uh, het zijn huizen die, uh, die eigenlijk behoorlijk wat renovatie nodig hebben... En uh, de financiële situatie ook van, van hun is gewoon... Uh, ja, er bereikt hun eigenlijk geen financiële steun om, om verder uh, te kunnen leven. Uh, ze krijgen zo heel af en toe krijgen ze wat, uh, wat steun vanuit Europa van familieleden of mensen... die inderdaad de kloosters bijvoorbeeld daar in Zuidoost-Turkije bezoeken. En dat ze dus een financiële bijdrage leveren. Maar op zich uh, is de situatie uh, wat wij hebben gezien als stichting Help Christen in Syrië uh, heel slecht. Meneer Hanna, zijn zij een aparte groep? Ook als, als vluchtelingen? Trekken ze niet samen op met moslimlandgenoten? Uh, de situatie daar is zo dat, uh, dat er dus nu, uh, doordat uh, de druk zeg maar, vanuit uh, de kloosters... dat er zoveel mensen uiteindelijk in, in, in kloosters zijn, uh, werden opgevangen de afgelopen periode... dat het uh, bestuur zeg maar, het niet meer aankan. En dat ze dus eigenlijk de regering hebben gevraagd om, uh, om kampen voor hun te realiseren... Specifiek kampen voor christenen. Omdat in het verleden dus verschillende incidenten uh, plaats hebben gevonden. En dat christenen en moslims eigenlijk de strijd wat in Syrië gaande was. Dat de strijd uh, buiten de grens uh, door is gegaan in, in Turkije. De, de, tot aan uh, discriminatie, intimidatie en uh, vechtpartijtjes. Uh, die kamp die is uiteindelijk gerealiseerd in plaatsje Midyat. Alleen wat heeft de Turkse regering uh, gedaan? Die heeft eigenlijk uh, pal daarnaast heeft die ook nog een, een, een kamp gerealiseerd voor moslims. In totaal kunnen daar 10.000 mensen opgevangen worden... waarvan 6.000 moslims en 4.000 christenen. En uh, beide kampen zijn eigenlijk middels prikkeldraten van elkaar uh, gescheiden. En uh, er is nog steeds grote angst van, uh, van de christenen... Uh, dat, uh, dat ze de kampen niet bezoeken. Omdat ze bang zijn uh, dat, er toch nog, uh, ja, dat die situatie eigenlijk nog, uh, nog steeds door, door, door kan oh, gaan. Okay. Daar. Dus, dus er kunnen 4.000 christenen, zouden daar terecht kunnen... maar er zitten er maar weinig. Dat zegt u daar eigenlijk. Er zitten heel weinig. We hebben een uh, aantal mensen, zeg maar, in een kamp konden we uiteindelijk niet naar binnen. Uh, maar we hebben dus uh, mensen, er zijn twee raden daar opgericht... die nee? eigenlijk uh, ja, een soort registratie bijhouden van uh, hoeveel christenen uh, uiteindelijk de grens over zijn gegaan. En wat we van hun hebben begrepen is dat er maar drie gezinnen... Uh, eigenlijk nu woonachtig zijn in de uh, vluchtelingenkamp. Met ongeveer hoeveel mensen? Dat uh, dan? Nou, rond de vier, vijf per, per gezin, zeg maar, okay, maximaal vijftien personen. Vijftien in totaal, ja. 15 personen en de rest is eigenlijk uh, ja, over zuidoost Turkije uh, verspreid. Nou, nou vluchten er heel veel mensen uh, Syrië uit. Uh, zijn het ook vooral christenen die gaan? Omdat er natuurlijk ook allerlei moslimgroeperingen actief zijn in die burgeroorlog. Nee, het zijn zeker niet alleen uh, christenen. Uh, de deel zeg maar, van de, de kamp die, uh, die we hebben bezocht... Uh, um, die 6000 plekken zeg maar, voor de moslims, die zitten eigenlijk al helemaal vol. Uh, dus nu is er eigenlijk, zijn er ook een aantal uh, gesprekken gaande... Dat ze, omdat de, de, de christelijke deel zeg maar, niet is opgevuld... dat er dus ook een aantal uh, moslims zeg maar, uh, ook straks worden opgevangen... in, in, de, in de christelijke uh, kamp. En als je het dan over de christenen hebt... Uh, qua cijfers zijn het er ongeveer... 5 à 600 uh, christenen die eigenlijk uh, in plaatsje Midyat-Mardin uh, verblijven en omliggende dorpen. Er zijn, een aantal van hun zijn ook naar Izmir uh, uh, gevlucht en we verblijven ook heel veel in Istanbul. Nou, het is, uh, Istanbul en Izmir is eigenlijk voor ons als stichting hebben we niet weten te traceren van hoeveel mensen uiteindelijk daar uh, naartoe zijn gegaan. En natuurlijk zijn er uh, ook de afgelopen twee jaar, zeg maar, de, sinds de burgeroorlog is begonnen... zijn er ook heel veel uiteindelijk uh, middels verschillende wegen eigenlijk de grens overgegaan... via Griekenland of Italië met boten... Uh, dat ze ook uiteindelijk in, uh, in Europa of zelfs Scandinavië terecht zijn gekomen. Goed. Uh, meneer Hanne, wat verwacht u de komende dagen? Er zijn volop besprekingen gaande uh, tussen Amerika en Rusland. Syrië lijkt zich bereid te tonen om chemische wapens uh, Onder toezicht te stellen en te laten vernietigen. Heeft u hoop dat, dat het goed gaat komen met Syrië? Uh, ja, Je moet altijd optimistisch blijven. En uh, die hoop heb ik zeker. Um, alleen hoe lang het, uh, het gaat duren, dat is inderdaad altijd de vraag. Um, het is nu inderdaad wat, wat, wat rustiger geworden. Want uh, nog een week geleden voordat we eigenlijk vertrokken naar Zuidoost-Turkije. Was het was zelfs het gevaar dat, uh, ja, dat, dat er dus inderdaad een, een soort derde wereldoorlog zou, uh, zou ontstaan tussen uh, al die uh, landen daar. Hmm. Wanneer Amerika zou, zou binnenvallen. Uh, dat is nu uh, gelukkig niet het geval. Want de mensen die we ook in zuidoost Turkije hebben gesproken, die, die zijn eigenlijk niet voor een interventie van, vanuit Amerika naar, uh, naar Syrië toe. Maar u merkt dat het uh, rustiger überhaupt is ook in Syrië op dit moment? Uh, nee, de strijd gaat natuurlijk wel, wel door in uh, in Syrië tussen de uh, de rebellen en we hebben dus ook bijvoorbeeld een een, een jonge man gesproken die uh, uh, die eigenlijk verplicht werd gesteld om voor het leger van Assad. Uh, uh, ...te vechten, die is nu uh, uiteindelijk gevlucht uh, naar, uh, ook naar Zuidoost-Turkije. En wat hij eigenlijk uh, vertelde, is dat hij nu zowel door uh, een leger uh, van Assad wordt gezocht als de oppositie. Want ze hebben dus een aantal dorpen zijn ze binnengevallen om, om die dorpen weer her te veroveren. En voor hem is eigenlijk de situatie ja, heel nijpend, dat hij aangeeft van ik kan niet meer terug naar Syrië, hier in Turkije... Uh, in zuid Turkije uh, heb ik gewoon uh, ja, weinig uh, de omstandigheden daar, zeg maar, de huizen, de sanitair, noem het maar op, is gewoon heel slecht. Uh -huh. uh, er is verder geen werk uh, voor hun, ze krijgen geen financiële steun. Eigenlijk de Turkse straat heeft gezegd van alleen de mensen die in de kampen verblijven, die, die krijgen uh, een financiële steun. Dat ze dus zeg maar, daar eten en, uh, en drinken kunnen krijgen. En voor de rest uh, zijn ze eigenlijk zelf uh, verantwoordelijk. En okay. Nu de twee jaar dat ze daar, daar uh, verblijven, uh, wat, wat we hebben begrepen, heeft de Turkse staat eigenlijk alleen maar 100 Turkse lira uh, aan, aan hun gegeven. En nog een keer uh, iets van 70 Turkse lira. Dus dat is gewoon heel weinig uh, uh, ja, om te kunnen overleven. Dus uh, wat hun vraag zeg maar, aan, aan, aan de stichting was. is juist hier het Europese parlement. of het Nederlandse parlement. eigenlijk mee te geven. Zo van. Het geld nu. gisteren las ik weer op internet. dat er 17 miljoen euro is binnengehaald. voor Minister Ploemen, die dat dan zeg maar heeft voor elkaar gekregen, ja. dat dat ook weer rechtstreeks naar die vluchtelingenkampen gaat. Ja. En de christenen geven eigenlijk aan van ja, maar er zijn ook heel veel vluchtelingen die dus niet in die vluchtelingenkampen zitten. Nee, dat zitten. is duidelijk. Ja, en, en waar en dat, dat geld dan dus niet voor komt. Ja. U heeft het punt gemaakt, meneer Hanna. Fijn dat u even bij ons in de uitzending wilde komen. Graag gedaan. De verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velde. Meestal zijn de files nu aan het afnemen. Ja. Maar ja, helaas, er komt nog wat meer bij. Uh, nog steeds heel veel vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Knopen ter nee, plein en Zwijndrecht 9 kilometer. Bij Zwijndrecht nog drie rijstroken dicht. Zijn druk bezig om de olie schoon te maken. En een ongeluk op de A58 Tilburg Breda. Tussen Hilvarenbeek en Geelze. 8 kilometer. De linker is dicht. Elke werkdag s ochtends van 6 tot half 10 en smiddags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Nou, we gaan naar het binnenland. Het is 12 minuten voor 9. Wie wordt namelijk Liegebeest 2013? Vier bedrijven zijn daarvoor genomineerd door stichting Wakkerdier. Het gaat om bedrijven die volgens Wakkerdier liegen over zaken zoals duurzaamheid en kwaliteit. Oorspronkelijk was ook Albert Heijn genomineerd. Maar nadat de marktleider had aangekondigd... geen plofkippen meer te gebruiken in zijn excellent producten... trok Wakker Dier die nominatie in. Rode vlekken, ademnood, een lichte vorm van paniek. Bedrijven weten zich vaak geen raad... als ze belaagd worden door Wakker Dier. Dat zorgt namelijk altijd maar voor erg lastige vragen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 Ship will carry on, bodies safe to the shore.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 Farly safe to show uh, Don't listen to a word I say uh, The screams all sound the same uh, Though the truth may bury this Ship will carry on Farly safe to show Though the truth may vary this Ship will carry on of safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry is safe to shore. Of Monsters and men hoorde u met Little Talks. Uh, Wij krijgen het bericht binnen dat er op Vlieland... bij de vierboten auto in het water is beland. Uh, we kennen nog niet de details, maar we zijn aan het bellen. Zodra we meer weten, dan uh, melden we dat bij u. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Gemeente Almelo wil telefoongesprekken tussen ambtenaren en burgers gaan opnemen. om te voorkomen dat burgers na telefonische reglementen vrijuit gaan. Almelo komt met het plan nadat een zaak van de gemeente tegen een burger werd geseponeerd. meldt de website Binnenlands Bestuur. Prins William heeft zijn laatste werkdag gehad bij de Britse luchtmacht. Hij zat vooraf drie jaar lang op het eiland uh, Engelsie in Wales. William noemde Engelsie uh, een speciale plek, omdat het de eerste plek was waar hij samen met zijn echtgenote Kate heeft gewoond. Tijdens een festival in augustus bedankte hij de inwoners voor hun gastvrijheid. Dat deed hij in het Welsh. van Wission, mijn blessing Ik weet dat het missen als mijn zoek- rescue-tour van next month En we moeten to move elsewhere. Volgens een BBC-verslaggever is niet bekend... wat de volgende carrière-stap van de prins is. Voetbalverenigingen SC Oranje en Arnhemia uit Arnhem hebben ruzie. Ze kunnen het niet eens worden over de verdeling van de trainingsvelden... waarvan ze beide gebruik moeten maken. Daar heeft de wethouder wel iets op bedacht. Er staat een ijzeren hek midden op het wedstrijdveld. <lacht> Voorzitter, verse veld van de sportclub Oranje... vindt dat een andere voetbalvereniging zich te star opstelt. Zo zegt hij tegen Omroep Gelderland. Ze, willen, ze houden hun, hun eigen gewoon aan hun rechten. En dat hebben wij dus nooit gedaan eigenlijk. We hebben altijd gezegd, nou kijk, als het trainingsveld vrij is, mag je er gewoon op. Daar hebben we helemaal, helemaal geen problemen mee. Maar dat moet andersom ook zo zijn. Het moet niet zo kinderachtig zijn. Ja, en totdat de clubs eruit zijn, blijft dat hek midden op het veld staan. Ja. En dat kan nog wel eens een tijdje duren. Hoe moet het nou verder? Ja, ik weet het niet. Nee, nou, misschien moeten we er eens langs gaan. Met uh, Myno Remmers of uh, Mark-Robin Visser. Die zijn goed in het onderhandelen. Straks meer van Myno Remmers en ook meer nieuws. Nu al. Blijf luisteren.